Zonder iets te verbergen. Ja, en dan eh, weer een hele kleine meditatie om ons even met het licht te verbinden. Visuaal het licht voor je, of adem het in. En dan weet je dat alles wat je denkt en alles wat je hoort, in het licht staat. Nou, misschien wil je even inademen. Dat is misschien wel even wel zo lekker even om te doen. Adem rustig in. Hou de, hou de adem even vast. En adem rustig uit. Voel hoe je wat rustiger wordt als je op deze kalme manier inademt. Eventjes de adem vasthoudt. En langzaam uitademt. En breng die uit uitademing gewoon naar je zonnevlecht. Dan gaat hij vanzelf open. Hij gaat dus open als je dus eh, met je hand eh, onder, je, onder je navel naar rechts gaat. En dan zo boven je navel naar links enzovoort. Aan en de andere kant om gaat hij dus dicht. Maar ik zou je zeggen, doe het maar niet dichtmaken, doe dat maar niet s'avonds. Want dan kun je de eerste, volgende zes tot negen uur niet uittreden. En ja, een uittreding s'nachts is toch eh, voor de mens en voor je ziel toch heel erg prettig. Want zo kun je dagresten die je overdag, de dingen die je overdag meegemaakt hebt, kun je op deze wijze eh, verwerken. En het verwerken van dagresten is, zoals je weet, in zwart-wit en uittredingen die je dan beleeft, die je meemaakt, is altijd in kleur. Soms om je iets te wijzen, om te laten zien, maar altijd als jou, jou als middelpunt. Jouw gedachten, jouw wezen, altijd als middelpunt. Nou, daar kan ik ook wel weer eens een hele lezing over over, over dromen en zo. En hoe, dat, hoe je daarmee om kunt gaan en hoe je je eigen dromen kunt, eh, kunt gaan begrijpen. Bedenk altijd dat als ze naar jou toe komen, het zijn jouw dromen. Dus jij bent ook wel degelijk toe in staat om ze te begrijpen. Om ze uit te leggen aan jezelf. Maar misschien is het nu eens een keer goed om weer eens een, een meditatie te doen... Op alle chakra's, zodat je als je straks naar bed gaat of als je gaat mediteren, ja, dat alles een beetje lekker op zijn plaats gaat zitten. Alles wat niet zichtbaar is. Dus ik zou zeggen, ga naar je eerste chakra. Dus dat is even boven je bilnaad, hè, dat, waar, je, waar je bil ophoudt. Daar zit je eerste chakra aan. Verbind daar de kleur rood aan. En ik zal het deze keer gewoon houden bij de, bij de kleuren. Je kunt in eerdere lezingen kun je wel vinden wat, wat bij wat hoort en eh, welke karakter, nou welke eigenschappen erbij horen bij, eh, bij de chakra's en hoe je eraan kunt werken om steeds maar weer één chakra verder te gaan in je bewustzijn. Maar nu gaan we ze gewoon even rustig af. En ga dan naar je tweede chakra, en dat is je mild chakra. Een mild heeft twee verschillende kleuren. De eerste kleur is oranje. En de tweede kleur is, wanneer je eh, gemeenschap, hebt, gemeenschap hebt met iemand, dat het dan van oranje naar paars wordt. Dus je tweede chakra, je mild chakra, geeft daar de kleur oranje aan en verbindt je daarmee. Dus in een inademing en uitademing Verbind je je daarmee. En ga zo langzaam door naar je derde chakra, je zonnevlecht. En geef het de goudgele kleur van de zon. En ik zei het je al in het begin: op deze wijze maak je het open. Maak je je zonnevlecht open en ga langzaam in je gedachten door je lichaam naar je hartchakra. En je verbindt je met de groene kleur van je hartchakra. nou misschien overbodig om het te zeggen, maar ik heb enkele weken geleden heb ik een, ik denk ergens in het begin januari heb ik een lezing over het hartchakra gehouden. Dus als je dat nog een keer, of als je daar wat meer over wilt eh, horen. Dus het chakra, hartchakra, verbind je daarmee, adem het in, de groene kleur en stort het uit in je hartchakra. Maar ga rustig door, doe je lichaam, visualiseer dat, dat je naar je keelchakra gaat. Zoals je wilt, weet, weet is je keelchakra, daar zit je aura aan vast. En versterk het met de kleur blauw. Ga rustig door naar je derde oog, je voorhoofdchakra, en geef dat de violette kleur. Langzaam door je hoofd naar je fontanel, je fontanel chakra, dus bovenop je hoofd, en ook dat heeft twee kleuren. Maar over het algemeen zeggen we: geef daar de kleur paars, diep, diep paars aan, de andere kleur is wit. We zouden, als we dat willen, hè, als je dat zou willen, onze ademhaling met het licht kunnen verbinden en rustig in onze gedachten langs alle chakras gaan. We kunnen de energie voelen die door ons lichaam gaat. Kunnen we ons voorstellen dat de energie die niet meer nodig is om ons van licht te voorzien, dus wat we over hebben, nu als een fontein uit je fontanelchakra naar buiten spuit, als het ware. Visualiseer dat een fontein van licht uit je hoofd komt... Zo om je heen gaat en zie voor je dat je op deze wijze jouw liefde kunt afgeven aan alle mensen die met ons in verbinding staan en met ons, met ons in verbinding komen. We kunnen dat overal doen, als je bijvoorbeeld in de stad loopt of boodschappen zit te doen, of vind het zelf maar in. We kunnen ons voorstellen dat we, dat we op deze wijze licht geven aan de mensen die we tegenkomen. Dan stel je voor dat je iedereen een stukje van jouw licht geeft. Dan stel je voor dat je, dat, je, dat je vooral aan de mensen die het zo nodig hebben op deze wijze kunt geven, om niet. Niet om iets terug te verwachten, maar gewoon onbaatzuchtig te geven. En misschien wil je daarbij ook nog vriendelijk zijn naar alle mensen die jouw pad kruisen. Ach, en misschien als je iemand aankijkt, die kijkt terug, dat je nog eens vriendelijk kijkt. Je weet niet half hoeveel mensen er verdrietig zijn, die in zichzelf gekeerd zijn en ja op deze wijze zo rondlopen. Het is toch een kleinigheid om een ander vriendelijk tegemoet te treden, om een ander jouw liefde te gunnen. Maar kijk eens hoe dit helpt als een situatie even uit de hand terecht te lopen. Een vriendelijk gezicht doet werkelijk wonderen. De betekenis hiervan is werkelijk verrijkend. Gewoon aardig, aardig zijn voor mensen. Hiermee kunnen we laten zien wie we zijn, maar ook. Dat we zo ook zelf behandeld willen worden. Want is het niet zo dat ook wij aardig gevonden willen worden door de ander? Wij mensen zijn allemaal ontvankelijk voor een vriendelijk woord, voor een, voor een vriendelijk gezicht. En nou, het kost ook nog niets hoor. Ja, soms wel wat. Want het blijkt toch voor heel veel mensen moeilijk te zijn om over, zich, over zichzelf heen te komen. Maar. Als we daar dan toch over hebben, is het, dan, is, het dan, is het dan nodig dat de hele wereld ziet hoe moeilijk jij het hebt? Het leven is zoals het leven is. En het leven kan prima voor zichzelf zorgen. Het leven is duidelijk. Je krijgt geen medelijden. Je dient voor jezelf op te komen. En zo kun je beginnen om anderen goed te behandelen dan word jij ook goed behandeld. Misschien niet meteen, maar uiteindelijk altijd wel. Want wat je uitstraalt, trek je aan. Ja, bij heel veel mensen zie je toch wel dat er maar even iets hoeft te gebeuren en alle goede en positieve gedachten storten als een plumpen ding in elkaar. Het blijkt wel eens de gedachte om, om vriendelijk en aardig te zijn. blijkt wel eens een hele zwakke constructie te zijn. En de boel stort toch zomaar helemaal in elkaar. Dan helpt het hoor. Als je iemand tegenkomt die jou vriendelijk tegemoet komt. Je kunt daar helemaal vrolijk en gelukkig door worden. En dan is het maar zo dat die mens niet zo zeker was van zichzelf. Hij dacht waarschijnlijk dat hij al heel ver was met het werken aan zichzelf. Hij dacht wellicht dat de positiviteit wel heel sterk geworteld was in het denken en door ook maar iets dat er gebeurt, bleek toch zomaar dat het hele bouwwerk in elkaar was gestort. En nogmaals, dan is het zo heerlijk als iemand je aankijkt, of iemand je even aanraakt en aardig is voor je. En dat kun je toch zelf ook doen. In een samenleving waar dit niet meer voorkomt, schuift iedereen langs elkaar heen en voelen de mensen zich ongelukkig. Wat ze uitstralen, trekken ze ook aan. En zo kan het toch zomaar gebeuren dat, jij, dat juist zij het slachtoffer van van alles worden. Nee, ik zeg niet dat dat komt omdat de ander niet vriendelijk is. Het ligt natuurlijk bij die mens zelf, om zijn eigen verantwoording in het leven te nemen. Maar hij zou ook eens over kunnen nadenken om over zichzelf heen te stappen en om de ander liefdevol tegemoet te treden. Het is een wisselwerking. En op die wijze dus door vriendelijk te zijn, elegant met elkaar om te gaan. Wij op deze wijze een betere omgeving voor onszelf, voor ons mensen scheppen. En van daaruit een, een betere omgeving in groter verband voor elkaar scheppen. We kunnen toch zomaar tot een innerlijke ontroering komen. als we in staat zijn om te zien hoe ver deze gedachte nou eindelijk is. Wij mensen zijn alle één. En we zijn van huis uit, van binnen, van onszelf uit wat we zijn: vredelievend, liefdevol naar elkaar. De mensheid. Is goed. En de mensen willen alleen maar vrede in zichzelf. Zeker ook voor de ander, voor anderen. Niemand zit op oorlog te wachten. En toch laten we ons daartoe verleiden. Ook in ons eigen kringetje. En misschien juist in onze eigen omgeving kunnen we juist vol liefde naar de ander zijn. Door de ander niet te oordelen, niet te veroordelen, maar rustig op de achtergrond toe te kijken. Nee, het is niet nodig om constant met een grijns op ons gezicht te lopen. Lijkt je dat ook niet behoorlijk overbodig? Zie het wel zo hoor, sommigen die met spirituele bezig zijn, kunnen zo grens niet van hun gezicht afbijtelen. Het zit er, ondanks het feit dat ze woest zijn, woedend zijn, maar ze denken dat het niet spiritueel is om kwaad om woest te worden. Nou, laat mij je zeggen dat het beter is om, om woest te worden en alles van je af te slaan en te smijten. Dan je binnen in jezelf te gaan zitten ergeren met de zogenaamde lach... Alles te willen ondergaan, terwijl je kookt, terwijl je weet dat je moet accepteren, maar je kunt het niet. Daar zit weinig oprechtheid in. Het maakt uit, het maakt, het maakt dat, je, dat je bloeddruk tot grote hoogte zal stijgen. Omdat je weet van binnen dat je niet waarachtig bent. Nou ja, juist ja, dan kun je het maar eens beter flink van je afschreeuwen. En krijzen, stoom afblazen, slaan met de deuren. Dan is het maar uit je systeem. Zo zie je dat de weg naar zelfkennis. De kennis van het zelf. Als je dit toch weer allemaal hoort, wat ik hier net zeg, aan de ene kant toch wel lastig is. Maar aan de andere kant, als je dit alles bemediteerd hebt. Als je erover nagedacht hebt. Toch eenvoudig is. Al pas als het kwade, de boosheid, de irritatie is begrepen van het zelf en erkend is, geaccepteerd is, dan is het begrepen en hoeft het niet meer voor te komen. Ja, dat is een nadenken binnen jezelf in volslagen eerlijkheid. En daar kunnen vele levens overheen gaan. Maar geloof me, het kan ook in een paar seconden begrepen zijn. Het hangt van jezelf af, het hangt van de mens zelf af, van je bewuste zijn af en het hangt van je eigen concentratie in je gedachten af. Ben je daartoe bereid of laat je je verleiden door andere gedachten? hangt er dus vanaf hoe die mens in het leven staat. En of zij of zij bereid is om over zichzelf na te denken, eerlijk na te denken, daar gaat het voortdurend over, daar gaat het alleen maar over. En dan kan het op een gegeven moment toch zomaar voorkomen. dat er een verwondering plaatsvindt. Dat die mens zich verbaasd afvraagt hoe het toch komt, dat hij toch zo lang heeft laten gebeuren. Hoe het, toch, hoe het toch komt dat die mens bezig is zichzelf zo weg te zetten, al die levenslang, dan pas gaat er een wereld open. Dan pas gaat de zin werken. De zin wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf. De verbazing dus te zien dat het werkt, dat het werkelijk werkt. Verbazing dus dat het. Altijd. Maar dan ook altijd werkt. Dat, er geen, dat het geen uitzonderingen kent. Dat dit een van de wetten van het universum is. En dat niemand deze wet op aarde verzonnen heeft. Dus niet van de mensen afkomt. Maar uit het universum. Dat deze wet niet met... Uh, welke godsdienst dan, godsdienst dan ook te maken heeft. Wel is het zo dat bij vele geloven wel iets dergelijks werd gezegd, maar begrepen de mensen dat ook werkelijk. We zijn dan in staat, om dan, en veelal toch wel tot onze verbazing, te zien dat de tirade die de ander het beste geeft over iemand, eigenlijk, nee, helemaal over hemzelf gaat. Helemaal. Maar let goed op, hè. <laughs> je doet het zelf ook. Dus plezier hier aan beleven, nou, kijk maar eens goed als je, als je iets over anderen zegt. Je hebt het gewoon over jezelf Apart hè. En als je dus over mensen nadenkt. Laat dat dan. Laten. Maar ga het maar eens doen. Hè? Wat, wat je irriteert bij de ander, is het tekortkoming bij jezelf. Ga het maar eens doen. Als je bijvoorbeeld met een, nou, laten we zeggen, op een verjaardag bent, op een feestje. En je hoort hoe mensen over dingen of over elkaar of over mensen spreken. En je laat je niet meeslepen met de emotie van het gesprek. Je kijkt er gewoon naar en je, en je luistert en je luistert en je luistert en je ziet. En kijk er rustig naar zonder de emotie van de woorden. Dan zie je tot je verbazing dat het werkelijk werkt. En slaap terug naar jezelf en dan word je wellicht ook voorzichtiger in wat je zelf zegt. En daar gaat het nou om. En zie je dat dat nou precies is waar je aan jezelf zou kunnen werken, als jij dat wilt. Ah, dan kun je zeggen, waarom doet die ander dat dan niet? Daar ga jij niet over. Daar gaat niemand over. De ander mag doen wat hij wil. Ook dat is een wet uit het universum. De wet van de vrije wil. Dus ja, je kunt erover nadenken. Of, of je wat jij zegt, als dat een irritatie is over de ander. dat nou net precies dat is waar je waar jezelf aan leidt. Kun je over nadenken. Het werkt altijd. Er is... Geen enkele uitzondering. Om dan... Ja, om dan... Als je dat kunt opbrengen... mededogen te hebben... Met die persoon. Ook al staat die arrogant tegenover jou. Ook al weten ze het beter. Of denken het beter te hebben. Laat je niet meesleuren... In de emotie... Van die gedachte. Want het is precies... Waar je zelf of na moet denken. Bij jezelf. Dus het begint met mededoog te hebben met de ander. Mededoog wellicht omdat jij nu ziet hoe de weg is. Die hij, ik, ik zeg het dan maar steeds in het hij, ik kan ook net zo goed zij zeggen, maar die hij dan nog moet bewandelen. Maar Pas op voor het woordje nog. hè? Want ook daar zit een... Zit een ja, een, een, laten we zeggen, toch een arrogantie in. Oh, ik ben verder dan jij en uh, nou, hij is nog niet zo ver als ik hoor. Maar zo is het niet. Maar soms heeft een mens in bepaalde dingen nog niet het inzicht. En hebt daar mededogen voor. Heb mededogen voor de weg die die mens in dat opzicht blijkbaar nog moet bewandelen. Moeten. Niet van jou, niet van wie dan ook, en zeker niet van het goddelijke, maar van zichzelf, omdat het goddelijke die mens laat. De vrije keus laat. En ja, toch ook, mededogen, wellicht. Ook over jezelf, of voor jezelf. Omdat je het nu door hebt, omdat je het nu ziet, en dat je nu ziet dat je zo vaak in dezelfde, nou laat ik maar zeggen, dezelfde val stapt. Iedere keer weer. Het maakt je zorgvuldiger in je uitingen. Want juist omdat je het erover hebt, kun je er niet mee omgaan. Dan heb je het moeilijk daarmee. Want daar kun je aan werken. Voor jezelf. Niet om de ander te veranderen. Want dat is keer op keer waar de mensheid maar mee worstelt. Maar voor jezelf. Om zelf bezig te zijn om jouw weg tot zelfkennis te bewandelen om jouw weg naar het licht voort te zetten wij mensen hebben elkaar nodig juist elkaar nodig om onszelf te leren kennen juist uh, Juist hebben wij nodig, juist hebben wij die, die nou laat ik zeggen, die vreselijke mensen, hè? even dat duidelijk eruit te lichten, nodig om dicht bij onszelf te blijven. Om bij onze eigen positiviteit te blijven. Om absoluut niet mee te gaan in de negativiteit van de ander. In de emotie, in, om in de emotie van het kwaad meegesleurd te worden. jezelf. Dat bepaal je zelf. Daar is de ander niet schuldig aan. De ander heeft daar zelfs helemaal niets mee te maken hoe jij denkt. Maar in ieder geval, die mens komt dan toch steeds maar als je dus zo bezig bent met jezelf en met die zelfkennis, dan kom je toch steeds maar dichter en dichter bij je eigen bron. En dat kan inderdaad verbazing, verwondering opwekken. Maar ook dankbaarheid en het inzicht weer een stukje begrepen te hebben. Of misschien nu wel in één keer begrepen te hebben. We kunnen het in een, in een gedachte vorm geven. En dit geldt voor alle mensen hier op aarde. Het is een universeel gebeuren. In alle vormen van geloven laat het mensen hier naar kijken. En het is wellicht ook een religieus gevoel van macht het eindelijk begrepen te hebben. Om dan tegelijk te bedenken dat er nog meer is. Dat er nog meer is. En dat er nog meer inzichten en begrippen zijn. En dan is het zaak dat die mens bij zichzelf blijft. De keuze in zichzelf laten om dat te doen. Om in staat is om de liefde van het universum in zichzelf te voelen. En niet af te glijden naar angst en schuldgevoelens, die zich zomaar wensen op te dringen in die mens. Ja, de mens kan inderdaad afglijden naar eh, demonen, naar allerlei. Nou, laat ik het maar godsdienstgekkigheden noemen, het is een verlokking die de mens het gevoel geeft van macht, en waar veel mensen maar heel moeilijk afstand van kunnen doen. Ja, je zou kunnen zeggen, wist ik maar niet zoveel. Had ik niet gewoon sukkelig mijn leven kunnen leven? Toen was het allemaal nog eenvoudig en simpel en hoefde ik niets te doen. Ik word door niets verleiden alles vergaat zijn gangetje. Het leven loopt en ik ben betrekkelijk gelukkig, ik ben betrekkelijk ongelukkig en ach, het gaat zoals het gaat. Dat kan. Daar is helemaal niets op tegen. Als je daarin wenst te blijven, nou, dan doe je dat. Maar wens je dat in een voor genoegzaam leven. Een, een leven waarin praktisch niets gebeurt. Ja, het kan als je dat wilt. En misschien is het ook wel een heel goed leven voor heel verschrikkelijk veel mensen. Want kunnen wij oordelen, ja, oordelen kunnen wij weten hoe die mens in een vorig leven geleefd heeft? Misschien is het wel een, een zeer roerig en, en lastig en moeizaam leven geweest. Heel zwaar, dat weten wij niet. Misschien heeft die mens wat besloten om juist in dit leven even helemaal niets aan zijn hoofd te hebben. Het is allemaal mogelijk, dus we kunnen nooit oordelen. Maar toch, in het algemeen, is dit wat wij wensen? Is een zelfgenoegzaam leven je wens? Ja? Nou, dan blijf je gewoon de mens wie je bent. Daar is niks mis mee. Of laat ik het zo zeggen. Dan blijf je gewoon de mens waarvan jij denkt dat jij dat bent. Daar is niets mis mee. Maar. Als je meer wenst van het leven. Nou. Of, nou bedenk ik me ineens. Als je een versnelling van je karma wilt. Als je er meer uit wilt halen. Als jij bepaalt. Dat er meer moet zijn. Dus jij bepaalt dat het niet nodig is om steeds in geharwaar te leven. Of ziekte, of onvrede, en of dat er steeds ruzie zijn, of dat je je ongelukkig voelt. Ook al heb je alles. Denk je. Dus dat er een onvrede binnen jezelf is. En dat je een verlangen hebt, een diep heimwegevoel hebt, dat je eindelijk eens wilt worden. Wie je bent. Of dat je je steeds maar ergert aan ah, van alles. Aan je buren, aan je vrouw, aan je man, aan je kinderen, aan je ouders, aan je moeder, je oma. Nou ja, eigenlijk aan iedereen. En je wilt toch een leven in zijn volheid geleefd kan worden. Nou, doe er dan wat aan. Jij kunt alles omdraaien, nu, op dit moment. Dat is jouw macht. Dat kun je doen. Die kracht heb je, die macht heb je, als jij dat wilt tenminste. Want laat me je zeggen, het is absoluut mogelijk om een leven in vrede te leven... Ook al lijkt de boel om je heen in te storten, ook al gebeurt er van alles met mensen om je heen en probeert het ook jou te raken, toch is de vrede in je hart, in je leven, een leven dat bepaald wordt door vrede in jezelf. Alleen maar. Een leven dus waarin dat kwaad je nooit meer je niet meer kan raken. Dat kwaad kan er nog wel op je afkomen. Maar je weet de weg. Je weet hoe er mee om te gaan. Niets kan je meer delen. En dat gaat, niet van, dat gaat niet vanzelf. Je dient er vol voor in te gaan. En dat doe je, of je doet het niet. Om dan, als je het allemaal achter de rug hebt, en als je weet hoe de weg is, de weg was, jouw weg, die je bewandeld hebt, te constateren. Dat je het ook gelijk had kunnen doen. Dat je niet al die moeite van al dat denken nodig had gehad. Want we hoeven niet Leiden. Maar wij mensen hier op deze aarde, we hebben blijkbaar de gebeurtenissen nodig om de dingen te begrijpen. We hebben blijkbaar nodig om ons karma, wat we onszelf gemaakt hebben, wat voortkomt uit gedachten die niet uit de liefde kwamen. Om dat leven te leven hier op aarde. Dit is wat we wilden. Wij mensen hebben dat blijkbaar nodig. Want wij mensen waren blijkbaar hardleers. Zonder nacht, geen dag. Kunnen we kunnen erover nadenken dat als we alleen maar licht hadden gehad, dus als we alleen in het licht geleefd zouden hebben, dus in de liefde geleefd zouden hebben, zouden we zouden niet eens geweten hebben dat het licht was, dat we in het licht leven, dat we liefde zijn, dan zijn we onbewust van wie wij zijn. Dat is de betekenis van het leven hier op aarde. Het leven dat we als ziel hadden, kregen uit de buikholte van God. Door dit te leren en weer terug te komen naar zoveel levens. Dan kunnen we inderdaad zeggen, toen ik achterom keek was het niet zo vreselijk allemaal. was slechts een gedachte. Daarom is het goed dat de nacht er is, dat het ene er is. Dan kunnen we begrijpen dat er licht is. Dan kunnen we het benoemen. Dan weten we dat alle moeilijkheden weer voorbij gaan. Ook dit gaat weer voorbij. Dat kunnen we dan als troost in onszelf zeggen. Aan alle moeilijke dingen komt een eind. Het punt is alleen op een gegeven moment in jouw leven, in jouw evolutie. Weet je hoe jouw weg is? Weet je hoe die weg te gaan? Want het is jouw weg. Dan ben je met die gedachten, met die geconcentreerde gedachten naar binnen gegaan. Dan zie je het voor je. Daar heb je geen boeken meer voor nodig. Of lezingen voor mijn parten. Dan komt het gewoon uit jezelf. Dan weet je dat als er dingen in je leven voorkomen, die groter lijken te zijn dan jezelf. Dat de mensen op je pad komen. Met meer macht. Misschien misschien met meer geld of noem maar op. Want jij hebt daar een conflict mee, dat je dat op een andere wijze dient te doen dan de mensheid tot nu toe in zijn algemeenheid dacht. Dus nooit vechten, dan verlies je het. Maar dat je daaraan dient te geven, niet toe te geven, maar op een andere wijze geeft. Dan zul je het winnen. Ja, en, terwijl ik dat woord uitspreek, dan is, hoor ik het, het is eigenlijk een verkeerd begrip, als ik het zo zeg. Maar ik bedoel dat, dat je het kwade overwonnen hebt. Terwijl het geen strijd was, geen vecht was. verwonnen in jezelf. En je gaat er op de enige juiste wijze mee om. Wel vanuit het kwaad. Want daar was het een vecht, gevecht van leven op dood. En daar zal het kwaad de ander jou wellicht helemaal willen neerhalen, in welke vorm dan ook. Maar juist omdat het kwaad vecht zal het verliezen. En juist, omdat jij niet vecht, zul je de overwinnaar zijn. Zul je alle macht hebben. Zullen mensen met rechtszaken, geld, materiële dingen, nou, noem maar op, altijd denken, het gelijk, aan hun kant te hebben. Maar zulke mensen... Gaan een... Andere, grote, universele weg uitweg. Een andere, grote, universele wet. En dat is... Uh, dat is dat als een klein iemand geeft, de ander die groot lijkt, die machtig lijkt, kan nooit meer de overwinnaar zijn. De macht is aan het kleine. Je zou kunnen zeggen, nou, wat maakt dat nou uit? Klopt, kun je zeggen. Maar wat je uitstraalt, trek je ook weer aan. Je straalt dan een macht uit, waarop het kwaad van die ander toch werkelijk niet op afkomt, hoor. Die zal jou meiden en niet in jouw invloedsfeer willen komen. Zo'n mens die dus vecht. Zo'n mens zal zich beklagen. En zal zich wellicht over jou de meest vreselijke dingen willen zeggen. En zal ze gelijk, of haar gelijk, op welke wijze dan ook binnen willen halen. Het gelijk van anderen willen hebben om... Sterker te staan. Maar het is het einde van een mens... die op die wijze... met macht omgaat. Het is het begin... Van een leven dat eerst een stijgende lijn leek te hebben. Maar een begin van een neerwaartse lijn. Simpelweg. Omdat het tegen de universele wetten van het leven ingegaan was. Die mens. Kijk om je heen. En dan bedoel ik ook de televisie hè, en de krant. Dat zijn er velen op de, dit moment, op deze aarde. Die mens zal zich overgeven aan de wereldlijke macht. Maar zal toch op een moment in zijn evolutie, eens in een leven, begrijpen dat het een macht is die niets om het wezen mens geeft. Het is een macht die zich niet om jou bekommert. Het is een macht die niets met je goede gevoel, met je verstand of die zich met jou ...moraal bezighoudt. Het is een macht... ...wat je eerst niet doorhebt... ...maar het is een macht die je naar beneden haalt. En dat zal zo zijn... ...dat er mensen zijn die... ...van deze macht genieten. Het is dan maar zo. Wellicht was het zo dat ze dit nog niet eerder... ...in hun evolutie als mens waren tegengekomen. Want met macht omgaan is niet niks. Want misschien waren het zielen die opnieuw de gelegenheid kregen om in dit leven weer nog een keer met macht om te gaan. Om, en tot de ontdekking kwamen eens in hun evolutie dat het toch moeilijker was dan ze dachten om ermee om te gaan met deze vorm van macht is het hebben van geld heel veel geld vaak een noodzakelijkheid en die mens zal er ook alles aan doen om die behoefte te bevredigen maar het universum oordeelt niet zal niet zeggen het is slecht of het is niet te slecht. Voor het universum vanuit het universum gezien is het niet anders dan een ervaring. Een ervaring die op aarde opgedaan wordt dus. Hè, een ervaring om te kijken of die mens, dat wezen, en verlicht in dit leven, er wel mee om kan gaan. En of die mens de verleiding kan weerstaan. Om het geld, als het binnen in zijn mogelijkheden ligt, te ontvangen dus, te delen met anderen. Maar het is moeilijk voor mensen om om te gaan met werkelijke macht. Macht die klein lijkt, maar die zo groot is. Om om te gaan met geld dat op welk moment dan ook, op welke manier dan ook in de schoot geworpen wordt. En angstvallig vastgehouden wordt. Het universum kijkt slechts toe hoe die mens ermee omgaat. Het niets is erg. Het een is niet beter dan het andere. Het is alleen jammer. En je zou kunnen zeggen, jammer. Als een mens zijn karma niet begrepen heeft. Als hij voorbij gaat zijn karma te begrijpen, want hij wilde die, die pijn niet. En er is niets op tegen, dat die mens er niets mee doet. Het is slechts een keuze van die mens. Het gaat in het universum niet om de wereldlijke macht. In het universum gaat het om de macht die het individu, die het wezen uit zichzelf naar boven heeft gehaald. Als een eigen erfrecht. Dan voelt die mens wat werkelijke macht is. Een macht die geen macht is. Maar het zeker weten, het zeker weten van die macht die groter is dan, de, dan welke wereldlijke macht ook. Het is de macht die alle voldoening in het leven geeft, maar die het niet zal grijpen. De macht die is. Maar die het nooit naar buiten zal laten zien. Dat is een macht die klein lijkt. Maar o, oh, zo groot is. Daarbij. En daarin het voelen in anderen. En daarbij altijd de compassie voor anderen zal voelen. Het is een macht die is, maar die kleiner is dan het kleinste atoom. Die mens heeft door zoveel moeilijkheden, die wellicht veroorzaakt waren door de slechte mens, zichzelf gevonden. En door die moeilijkheden sterker geworden. maar ik zeg die wellicht veroorzaakt waren en dat dien ik toch nog, nog een keertje uit te leggen nooit is de ander schuldig nooit is de ander schuldig de dingen kwamen voort uit eerdere levens en waren wellicht door de een of door de ander nog niet uitgewerkt en nog niet verwerkt en hadden besloten elkaar in het leven in dit leven weer tegen te komen de een wellicht om verder te komen en te leren dan de andere want er is alleen maar liefde in het universum. Dat is ook waarom er altijd gezegd wordt. Dat als je vecht, je altijd verliest. Je kunt dan wel winnen voor het oog van de massa. Je kunt gewonnen hebben bij processen. Je kunt hard op de tv geschreeuwd hebben dat je onschuldig was. En dat de ander, nou vul zelf maar in. Maar het gevoel van die mens is vreselijk. Hij is nog steeds niet over zichzelf heergekomen, laten wij compassie hebben, mededogen hebben, mededogen met onze medemensen die binnenin zichzelf lijden, pijn lijden, ontzettende pijn lijden, en die ook een licht, een weg naar het licht wensen. Ooit zijn we zelf ook zo geweest, dus we kunnen eenvoudig niet oordelen. En zo zien we dat wat zo'n mens uitschreeuwt. Dat is wat hij over zichzelf zegt. Geen voorbeelden. We hoeven alleen maar op ons heen te kijken. De kranten staan er bol van. Op tv hoor je niet anders. Ja, Je kunt je beklagen. Maar dan ben je niet in staat om ermee om te gaan. Je kunt dan ook nog altijd je gelijk halen bij rechtszaken in roddebladen. Maar dat zegt helemaal niet dat je ermee om kunt gaan. Wat dat betreft is er voor mij maar één die recht spreekt. En dat is het goddelijke. De energie in Iedere mens. En het is zo dat God geen aardse rechter nodig heeft om een recht te spreken. Want zo komen we allen slechts onszelf tegen. Geen woeste God die ons van alles zal vertellen. Maar onszelf. En dat is wat wij het meeste vrezen. Nou, dan wil ik het voor deze lezing eventjes behouden. Volgende week ga ik verder. En eh, nou, ja, dan wil ik toch nog even zeggen dat al mijn le lezingen te beluisteren zijn op, eh, op mijn website, dus www.ykra.nl En als je vragen hebt, dan eh, zet je ze maar daar neer. Je krijgt dus geen bericht meer hoor, wanneer, eh, wanneer het behandeld wordt in eh, een van de uitgesproken lezingen. Nou, ik eh, wens je een hele goede nachtrust. Ook nog plezier met alle verdere programma's deze week. Heerlijke week met alle mensen met wie je in aanraking komt. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Dag!